12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. 12 aanhoudingen bij drugsactie politie Utrecht. Amerikaanse hulp voor kerncentrale Fukushima... en al 24 doden bij tornado's in het zuiden van de VS... Het weer vrij zonnig, landinwaarts ontstaan wat stapelwolken die plaatselijk kunnen uitgroeien tot een bui. De middagtemperatuur loopt uiteen van 13 graden op de wallen tot 16 tot 19 graden in de rest van het land. Vanaf morgen is het droog met volop zon en landinwaarts temperaturen rond de 20 graden. De politie heeft in de provincie Utrecht 12 mensen aangehouden die behoren tot een drugsbende. De verdachten zijn mannen en vrouwen van 21 tot 44 jaar. Nou, we zijn een uh, onderzoek gestart naar de georganiseerde hennepteelt. Informatie is informatie bij ons was binnengekomen. Nou ja, dat uh, heeft zich uiteindelijk geïnslateerd in de zoekingen gisteren in een aantal woningen en bedrijfspanden. In totaal werden er 1300 plantjes daar ingenomen. En ook nam de politie dure spullen in beslag. Drie ton aan contant geld is ingenomen, zes auto's en een motor. Daarnaast werden ook nog twee vuurwapens en een geldtelmachine ingenomen bij één van de verdachten... Met een, uh, de, een gedeelte van de inventaris ingenomen. Bij deze uh, meneer hebben wij uh, een, vooral een dure bank, grote televisie, Audi-apparatuur. en bijvoorbeeld een eethoek in beslag genomen. Dus uh, alles wat van enige waarde had. en dat was zeker in die woning, dat is meegenomen. En bij de actie waren in totaal 50 agenten betrokken. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton is momenteel in Japan. Ze sprak daar onder andere over de ramp met de kerncentrale in Fukushima. Namens de Amerikaanse regering biedt Clinton de Japanners alle steun die nodig is. We are going to be looking to the Japanese government and its plans for recovery and through our consultations determine how best to utilize our assistance in an appropriate way. En this uh, public-private partnership will be one of the ways that we uh, offer uh, whatever help we can going forward. Clinton is positief over de manier hoe Japan met de rampen omgaat. Ze is ervan overtuigd dat het land door de crisis zal komen. We are very confident uh, that Japan will demonstrate the resilience that we have seen during this crisis in the months ahead, as you resume. De sterke positie die in de wereld En vandaag maakt de exploitant TEPCO van de beschadigde Fukushima-kerncentrale bekend dat over negen maanden de problemen opgelost zijn. Twee op afstand bestuurbare Amerikaanse robots moeten daarbij helpen. Die gaan vandaag al metingen doen om te kijken of het verantwoord is om mensen in of bij de centrales te laten werken. We praten erover verder met Wim Turkenburg, deskundige op dit gebied. Meneer Turkenburg, hoe gaan ze de problemen met de kerncentrale oplossen? Het probleem is dat er zeer veel, wel 60.000 ton... zeer hoog reactief water zeg maar, in de kelders van de reactoren staan. Hmm. En uh, die, dat die hoeveelheid neemt dan alleen maar toe... omdat men de reactors aan het koelen is met vers water. Maar dat lekt weg uit met name reactor 3. Dat is zeer hoog reactief, dodelijk radioactief. Komt dus in de kelders terecht en dat water dat moet weg. Dat dreigt nu weer de oceaan in te lopen. En men heeft nu bedacht dat men dat water wil gaan Filteren, dan wil gaan koelen en datzelfde water dan wil uh, weer terugvoeren naar de reactorkern, Zodat ja. er geen vers water in de reactor komt en het dus niet dwijlen met de kranen op is. Ja, is het eigenlijk wel een realistisch plan? Nou, men is daar minstens uh, drie tot vier maanden mee bezig om dit systeem te realiseren. Het is buitengewoon een moeilijke klus, want nog nooit eerder gedaan met zulk hoog radioactief water... Dus uh, er zullen, ja, zeker als er ook nog aardbevingen plaatsvinden, waarschijnlijk ook nog wel tegenslagen komen. Maar ja, men moet wel iets in deze richting gaan doen. Ja, ja het, is, het is een enorm probleem. Uh, daarom duurt het zeker ook zo lang? Het duurt inderdaad uh, lang. Dit is ook de eerste fase dat men met het water aan de slag wil gaan. Op ja. langere termijn wil men ook een aantal reactoren gaan afschermen. Dus er komen een soort omhulsels om de reactoren heen. Uh, om te voorkomen dat er ook zeg maar, nog meer naar de lucht toe wordt, uh, wordt uitgestoten. En dan hopen uiteindelijk ook de reactoren zeg maar, zodanig uh, gekoeld te krijgen... dat de temperatuur van het water teruggaat naar ongeveer 100 graden. En dan zou men een stabiele situatie hebben. Nou, dat duurt dus nog wel een, uh, een negen maanden waarschijnlijk. Ja, en dat is misschien nog wel een uh, optimistische schatting ook. Uh, het is buitengewoon lastig. Men kan er niet bij. Dat water is zo radioactief dat uh, als je daar een paar uur in de buurt bent. dan heb je zo'n hoge stralingsdosis. Ja. dat dat een grote kans op doodgaan uh, betekent. Ja. Dus men moet nu ver weg blijven. Er is dus andere apparatuur voor nodig. waaronder robots om te meten, om te kijken. Ja. en op den duur ook uh, ja, daar werkzaamheden te verrichten. en ook om het lek bij reactor 2 uh, te gaan dichten. Ja, nu hoorde u net uh, minister Clinton uh, vertellen dat Amerika hulp aanbiedt. Uh, we, we... Weet u waarmee zij eventueel kunnen helpen? Nou, ze hebben daar dus inderdaad robotica, dus, dus robots, uh, waar ze metingen mee kunnen doen. Maar dat is dus om in de reactor te kunnen komen en te kunnen kijken hoe het er nou werkelijk uitziet. Waar ook precies de lekken zitten. Dan ja. kun je ook plannen maken over hoe je lekken kunt dichten. Er zijn ook deskundigen die kennis hebben over hoe die reactor precies functioneert. Dus die geven ook advies aan de, aan de Japanners. Zoals ze eerder ook aangegeven. Stop met het uh, koelen van de reactor met zeewater. Ja. Dat gaat helemaal fout. Dat is zoutwater. Dat moet je niet doen. Dat moet je zoetwater vernemen. En dat doen ze dus nu... Uh, uh, nu ook. Okay. Dank voor uw toelichting. Uh, we spreken u hier vast nog wel een keer over, meneer Turkenburg. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong. In Arnhem is een auto op een groep mensen ingereden. Dat gebeurde vanochtend vroeg rond 4 uur bij het theater Muzesakrem in de binnenstad van Arnhem. Rond die tijd zou er ruzie zijn geweest op de stoep bij Muzesakrem waarbij meerdere personen waren betrokken. Uh, daarbij zou ook een ruit van een auto van een Renault Twingo of Clio zijn ingeslagen. Maar vervolgens zou de auto zijn weggereden en teruggekomen... en uh, op de stoep ingereden zijn op de mensen die daar stonden. En daarbij zou de na gewond zijn geraakt. Een man van 22 is naar het ziekenhuis gebracht. Het is dus niet bekend hoe hij eraan toe is. In de auto zaten drie mensen en die zijn nog spoorloos.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 En de eerste uitslagen van de presidentsverkiezingen in Nigeria wijzen op een nek aan nek race Tussen zittend president Jonathan en de oud-militaire leider Buhari, dat meldt Al Jazeera. Volgens de Arabische nieuwszender verloopt de stembusgang tot nu toe vreedzaam. De vrees bestaat dat er in Nigeria geweld uitbreekt als de twee rivalen ongeveer hetzelfde verkiezingsresultaat behalen. Good luck Jonathan komt uit het christelijke zuiden van het West-Afrikaanse land. En Mohammed Buhari is een moslim en komt uit het islamitische noorden. Tornado's die over de zuidelijke staten van Amerika razen, hebben inmiddels het leven gekost aan 24 mensen. Drie dagen geleden begonnen de wervelstormen in onder meer Alabama, North- en South Carolina en Arkansas. Daken zijn van huizen gerukt en bomen en elektriciteitsmasten omgewaaid. Deze vrouw kon net op tijd wegkomen met haar gezin. Basically, our house is door de tornado. And thank God we me, So we feel bad for the rest of the families and hopefully everyone will be all right. And we'll be praying for everybody. De crisismanager van North Carolina was voorbereid op een tornado, maar toch weet je pas hoe erg het is als het zover is, vertelde hij. Yeah, we were ready to respond, but uh you never know how bad it's gonna be until it really happens to you, and this uh certainly has been a significant impact for North Carolina. Het Is lang geleden volgens de crisismanager dat er zoveel stormen over heel de staat raasden. We have had events like this in the past, you know, back in the 1980s, but it's been a very long time since we've had something like this where you have a a strong squall line or storms that come completely across the state. In Texas woerden grote bosbranden door de tornado's. De gouverneur van Alabama heeft een noodsituatie uitgeroepen in de hele staat. Medewerkers van een benzinestation in Spijkenisse... hebben gisteravond een overvaller van 16 overmeesterd. De jongen bedreigde het personeel van het tankstation... met iets wat leek op een pistool. En toen de overvaller eenmaal was gepakt, bleek dat het een nepwapen was. De jongen van 16 zou nog meer overvallen hebben gepleegd. De politie is dan ook blij dat hij nu vastzit. Dankzij het krachtige optreden van de personeelsleden... hebben we toch deze jongeman nu binnen zitten. Hij wordt nu verhoord. En uh, nou, daar zijn we natuurlijk uiteraard uh, heel blij mee dat dit uh, op deze manier zo afgelopen is. Het is niet de eerste keer dat er in Spijkenissen een jonge overvaller actief is. Een week geleden werd er nog een jongen van 15 opgepakt die een snackbar had beroofd. Bij Holland Casino is voor de derde keer in korte tijd... een mega millions jackpot gevallen. Een vrouw van 28 won met een inzet van 3,75 euro... ruim 1 miljoen euro in het casino in Rotterdam. Anderhalve week geleden overkwam een man hetzelfde... in het Holland Casino filiaal in Valkenburg. In datzelfde filiaal won een vrouw een maand geleden... ook al een bedrag van ruim een miljoen euro. Sport. Ja, eerst eens even kijken bij het wielrennen. Om kwart over tien zijn de renners in Maastricht ter start... voor de enige Nederlandse wielerklassieker, de Amstel Gold Race. Schio Lippens. Ze zijn gestart op het plein op de Grote Markt in Maastricht. Tegenover het gemeentehuis en het stadschot werd gelost door de weduwe van de man die het allemaal mogelijk heeft gemaakt. In 1966 was hij degene die begon met de Amstel Gold Race. Herman hij overleed het afgelopen jaar. En vandaar dat ze hem toch eer hebben betoond door zijn weduwe het stadschot te laten lossen. En er waren duizenden mensen bij. Renners zijn inmiddels alweer een tijdje onderweg. Kwaarde voor tien dus het stadschot. Inmiddels hebben we een kopgroep van vier man in deze koers. Een Italiaan Ponzi... een ander Italiaan De Negri... dan een Belg De Gant van Veranda's Willems. Hij komt uit de een Vlaming dus. En dan hebben we ook nog een Nederlander in die kopgroep... Albert Timmer van de Skill Shimano-formatie. Hij is meegeslopen in die kopgroep. En van Albert Timmer, ja, daar kun je van zeggen... dat hij zich altijd laat zien in dit soort wedstrijden... in deze fase van de wedstrijd. Het peloton dat laat begaan... dat heeft de vier koplopers rustig laten wegrijden. De voorsprong liep snel op... van anderhalve minuut... naar twee minuten, naar drie minuten... En inmiddels is de voorsprong al ruim zes minuten. Zojuist zijn ze voor de eerste keer over de Koubergen heen gereden. De eerste lus is dus al achter de rug van deze Amstel Gold Race. En de grote favorieten, ze zaten allemaal in de buik van het peloton. De grote naam natuurlijk hier, Philippe Gilbert, won afgelopen woensdag nog de Brabantse pijl. Is absoluut de grote man, omdat hij vorig jaar natuurlijk ook de Amstel Gold Race won. En de bedreiging ja, die komt dan van andere mannen, onder andere de broertjes slek. Maar wie weet misschien ook wel van Robert Geesink of die andere Nederlander... We gaan het straks allemaal zien. Het zijn fantastische weersomstandigheden in Limburg. De koers moet nog echt beginnen. De zegenreeks van de Duitser Sebastian Vettel bij de Formule 1-rijders is doorbroken. Nou ja, twee staan. Op het circuit van Shanghai won de Brit Lewis Hamilton de grote prijs van China. Vettel was op pole position gestart, maar Hamilton wist hem in een spannende race uiteindelijk voor te blijven. Vettel won de eerste twee races van de Formule 1 met grote overmacht. Door zijn tweede plaats in China blijft de Duitser wel leider in het klassement om de wereldtitel. Hamilton is nu tweede. De klassieker in de Spaanse voetbalcompetitie tussen Real Madrid en Barcelona is geëindigd in 1-1. Barcelona nam in de tweede helft de leiding door een benutte penalty van Messi. Real moest vanaf dat moment verder met tien man, omdat al een rode kaart had gekregen. Uiteindelijk kwam Madrid toch nog langzij, dankzij een doelpunt van de Cristiano Ronaldo. Ook hij scoorde vanaf 11 meter. Barcelona blijft aan de leiding in Spanje met 8 punten voorsprong op Real. Meer aandacht voor sport vanmiddag met Eredivisie Voetbal. Nog meer en natuurlijk de Amstel Goldrace vanmiddag in de langste lijn. Dan is er verkeersinformatie. Bij de ANWB zit René Passet. Dag Ewoud. Het is niet hey. echt zo druk als gisteren, maar toch weer file op de A1. Amersfoort Amsterdam. Die snelweg is dit weekend dicht vanaf MS. Ja. Dat zorgt voor file tussen de afrit Buntschoten en de afrit Soest. 3 kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. Politie Utrecht rolt een drugsbende op en neemt onder meer 300.000 euro in beslag. Exploitant Tepro van de beschadigde Fukushima kerncentrale in Japan... zegt dat de problemen over negen maanden zijn opgelost. En niet de Duitse Vettel, maar de Brit Lewis Hamilton... wint de grote prijs van China. Ja. Dit was het NOS-journaal. Zometeen omroep Max. Schovert van Brakel presenteert de perstribune.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. Aan de nog komt hij hier over de sterren? Ja, het is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom, welkom op de perstribune van Max. Een terugblik op de afgelopen media- en sportweek, maar we kijken ook naar heden en toekomst natuurlijk. En deze week doe ik dat uh, met uh, mijn hoofdgasten: popjournalist, voormalig radio DJ Jan Donkers. En zometeen naar ene oud wielrenner, ploegleider Kees Priem. Verder kijken onze televisie en zendt Ron Vergouwen weer naar het Cassie. Ron, vertel. Nou, sinds lange tijd heeft zender SBS6 eindelijk weer eens een programma dat het bekijken meer dan waard is. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar ja, dat wil dan nog niet zeggen dat dat programma bij SBS6 dan ook gelijk een kijkcijfer hit is. Onze, onze vliegende keep Jules van der Wart is uh, natuurlijk op pad. Zondag, uh, Jules, waar ben je? Ik ben ook in Zuid-Limburg. Ik zie hier heel veel wielrenners. Alleen niet mensen die meedoen in de Amsterdam Goldrace. Veel de toerrijders. En ook heel veel mensen die een cabrio hebben gepakt. Want ik kijk echt uit hoor, naar misschien wel 30, 40 oude auto's uit de jaren 50. Maar daarvoor ben ik niet. Want ik ben in Schimmert in Café Oosheim. En daar verzamelt de voetbalclub Schimmert. En waarom ben ik daar zou je zeggen? Dat heeft alles te maken met Seffe Gozen. Want hij is druk bezig met die club. Gisteren verloren met VVV. Vandaag met VVV Schimmert. En zometeen gaan we praten over de Amstel Gold Race, want daar weet Gozen alles van. Hij wilde namelijk vroeger prof wielrenner worden. Als u wilt, dan kunt u reageren op onze website deperstribune.nl. onder meer op de volgende stelling: Radio DJ's moeten weer hun eigen muziek kunnen draaien. Radio DJ's moeten hun eigen muziek kunnen draaien en niet werken met vooraf opgelegde muzieklijsten. Dan gaat het ongetwijfeld straks ook over met mijn gast van dit uur. Jan Donkers. Jan, uh, goeiemiddag. Nou, je begrijpt dat ik uh, meteen voorstem voor de stelling. <laughs> ja, ik hè? dacht het al. Ja, volgens mij heb jij hem ook een beetje ingefluisterd. Ja, zou best kunnen. Ja, ja. Jij bent, <laughs> jij bent uh, uh, bij de radio begonnen, ja. hè? ook als discjockey? Nee, als presentator van uh, VPN Vrijdag. Ja. In 1969 of 70. En toen had de VPRO... was toen een C-omroep. Uh, even dus een heel leuk stukje geschiedenis. Want uh, we, hadden, we hadden wel zendtijd... Op, op Radio 3 of Hilversum 3... zoals ze toen nog heette. Maar dat vond de VPRO toen te ordinair... En dat werd weggegeven. Eén uur aan uh, Felix Meurders en één uur aan Joost de Draaier. Totdat Wim Noertuk en ik zeiden: van ja, moet je luisteren. Wij hebben ook verstand van dat soort muziek. Mo waarom mogen wij dat niet doen? Nou, dat werd een hele lange discussie. En hij uh, moest een proefprogramma maken. En dat werd goedgekeurd. En toen mochten Wim en ik mochten voor Radio 3. Of Hilversum 3, sorry. Jullie eigen muziek. Was. Onze eigen muziek. Uh, en dat was een sensatie. En ik heb, ik heb ja. eigenlijk. Ik heb, uh, nou, tot tot een paar jaar geleden uh, muziek, radio ook mogen maken... op verschillende zenders, niet langer op Radio 3. Daar ben ik in 88 gestopt. Uh, en daarna op, uh, he, me, ook omdat toen al die tekenen zichtbaar waren... dat er een uh, muziekpolitie, zoals ik het allemaal noem... Uh, daar de scepter zwaait, die zegt wat er gedraaid moet worden. Mm. Daar had ik totaal geen zin in. In de avonturen was nog wel, uh, nog wel sprake van dat je het een en ander uh, aan vrijheid had. Maar op Radio 5 en Radio 2, waar ik ook uh, gezeten heb... daar mocht je mm. doen en laten wat je wilde. Dus ik heb, ik heb, altijd, ik heb nooit van mijn leven iemand uh, laten vertellen wat ik moest draaien. Wat draaide jij? Zeker in die begintijd. Geef eens een beeld van de muziek die jij mooi vond... en wilde doorgeven aan de luisteraar. Zeker in die, in die begintijd? Ja? in het begin, vroeger jaren zeventig, uh, Allman Brothers, uh, veel Blues, Muddy Waters, Buddy Guy, uh, ook veel Californische pop, uh, The Birds, uh, Buffalo Springfield, uh, Graham Parsons, die ik toen ook geïnterviewd heb in 1972, um, maar ook Soul, hè, was nog steeds uh, die, de, de, de, de hoogtijdperiode van de Atlantic Soul, met uh, Sam and Dave en uh, Rita Franklin, was weliswaar afgelopen, dat was echt die jaren zestig verschijnsel, uh, maar dat was uh, verscheen nog steeds heel erg veel hele goede muziek. Dus dat we eigenlijk het hele scala, hele scala. Wim was wat meer Wim Noordek was wat meer op de zwarte muziek gericht de, uh, en ik wat meer op de blanke muziek, maar dat is later dus dat verschoven. Ik meen me te uh, herinneren dat jij ook nog bij de Piraat Veronica nee. ooit gewerkt hebt. Nee. Is dat niet zo? Nee. nee. Ik, nee. Dacht altijd, even. ik ben altijd altijd de VPRO. Altijd VPRO man. VPRO maar hoe, hoe kwam jij binnen bij die VPRO dan? 30, 40 jaar Nou geleden? ja, dat was, um, ik, ik was redacteur van Hitweek. Uh, en um, dat bij de VPRO rommelde het. Hè? Het was een de omroep zoals je weet. Maar ja, die, toen in de jaren 60 alles zo ver werd gegooid, en de kerken leegliepen, en uh, de tapijtenhallen werden. En de, binnen de media is alles razendsnel veranderde veranderd ook. En zoals in de politiek: D66 kreeg je enzovoort. Uh, en de dominees die. Uh, ik vat het nu wel een beetje hilarisch samen. Maar die hadden, ja, we hebben een omroep, maar we weten niet zo goed wat we ermee moeten doen. Laten we eens wat jonge lui uh, uh, dat vragen. Dat was, ja, was vragen om moeilijkheden op terrein, uh, natuurlijk. <laughs> en toen heeft Peter Flick, die daar toen al ja. in dienst was... Uh, die uh, kwam op het idee om eens te gaan kijken bij uh, dat blad Hitweek. Oh ja. Want daar waren talentvolle jonge lui. En, en zo rolde je van de ene... Dat, moet je je voorstellen, je kreeg zomaar gewoon een omroep aangeboden... Hoef je niet voor te doen. Ja. Nee, ja, het was wel het begin van het einde van de puntjes tussen WPRO. Ja. Want ja. uiteindelijk heeft Ari Kleijweg, jullie directeur... Ja. de zaak met al die oude dominees opgeruimd... Ja. en de punten weggehaald en op de i gezet voor de nieuwe zender. Ik gebruik het nog wel steeds, of tot voor kort... als ik reportages maakte in Amerika... en ik moest bij uh, rechts, uh, van, uh, religieuze fanaten aankloppen aan voor een interview... dan zei ik altijd... I'm from Protestant Radio in the Netherlands. En dat werd altijd meteen geaccepteerd. Dus Kijk, ja, daar kon je in Amerika wel mee aankomen ja, Kijk, die P die staat voor protestanten. Ja. Zeg, uh, wij vragen onze gasten altijd, Jan, uh, op, op deze zondag... wat is jouw mediafragment uh, van deze week? Uh, je hebt daarover nagedacht en een keuze gemaakt. Ja, het is, het, het, ik weet niet precies één moment... maar wat, wat mij van de week het meeste heeft uh, gehouden. dus niet uh, Japan uh, niet alle andere rampen. Uh, ook niet eens zozeer uh, Moskowitz, hoewel ik me daar wel... Vreselijk over opgewonden heb. Maar dat is uh, de, uh, de strijd in uh, uh, de Verenigde Staten... tussen de Republikeinen en de Democraten over de bezuiniging. Uh, want dat heeft een niveau aangenomen waar ik uh, tamelijk niet goed van word. Uh, uh, de Republikeinen zijn helemaal niet uit op uh, uh, het land te regeren. Nee, ze zijn er. Dat, dat is geen nieuws wat ik zeg. Dat is ook geen demagogie wat ik zeg. Ze zeggen zelf, ons enige doel is Obama ten val brengen. En dat is, uh, daar zijn ze natuurlijk keihard aan bezig. Het ja, dus zal ze niet lukken, hoor, denk de, ik. Nou ja, er de, de, de komen natuurlijk weer verkiezingen aan volgend jaar. Ja. Hè? Dus, ja, uh, maar ja, dat, het gaat, gaat, dat gaat ze niet lukken. Ik heb ik ja. vaak, vaak voorspellingen ja. gedaan die, die niet <laughs> uh, uitkomen. Maar deze wel. Maar deze gaat wel uitkomen. Nou ja, hij staat nu uh, voor de eeuwigheid geregistreerd. Dus we komen daar uh, op terug. Luister. A 70% cut in clean energy. A 25% cut in education. A 30% cut... In transportation. It's a vision that says up to 50 million Americans have to lose their health insurance. in order for us to reduce the debt. Mm -hmm. Ja, het, het is een onrechtvaardige samenleving geworden? Uh, ja, en wat hij nu, nu uh, opzomt. is uh, ja. wat er in die uh, Republikeinse wetgeving. die net door het Huis afgeveiligd is goedgekeurd. Uh, staat. Uh, het, is een, het, het wordt in uh, to toenemende mate een, uh, een hele ongelijke uh, samenleving. Uh, de Republikeinen die uh, willen op. Allerlei soorten sociale maatregelen uh, op milieuwetgeving willen ze gaan uh, beknotten. Uh, en. Uh, ze, wat ze willen is de belastingen voor de aller allerrijks. En dan hebben we het over mensen die schandalig rijk zijn. Die willen ze weer ongeveer tot nul terugbrengen. Zoals het ook in de jaren Bush uh, uh, gegaan is. Uh, met andere woorden, de, de rijken worden steeds rijker. En de armen worden, krijgen het steeds beroerder. Ja, en als u nu denkt: hé hey Jan Donkers, die sprak net als radio DJ nu over Amerika. Ik zeg hem maar even bij: hij is ook. Uh... Hè, want dat is je grote liefde, Amerika. Ja. te veel geweest. U kunt reageren. Ik zeg het nog een keertje even op de stelling. Radio DJ's moeten weer hun eigen muziek kunnen draaien. In ons gastenboek graag uw commentaar. Welkom op de perstribune. Met Govert van Brakel. Neemt u plaats. Even langs het uh, medianieuws van deze week. Er komt een film over het leven van André Hazes. Dat heeft de producent uh, Lemming Film laten weten. Hoe de film eruit gaat zien weten we nog niet. Wel is duidelijk dat hij uh, het levensverhaal van de overleden volkszanger portretteert. Als mogelijke hoofdrolspelers worden Frank Lammers, Michiel Romein en Jack Woutersen genoemd. De vraag is of zij aan de eisen van uh, de weduwe Hazes kunnen voldoen. Het is natuurlijk heel makkelijk om André met zingen neer te zetten. Maar het is natuurlijk ook belangrijk hoe André liep, hoe André een geintje kon vertellen. Zou jij, uh, zou jij een uh, hazelsplaatje draaien, Jan, in jouw tijd? Ik heb André... Uh, ik mocht André zeggen. Uh, oh, oh. Een hele nacht... Want we hadden ook nog ook wel eens de hele, hele nachten... die gevuld moesten worden. En dat kon ook allemaal helemaal... Uh, mocht je helemaal zelf doen. Een hele nacht gast gehad. Heeft hij blues gedraaid. Uh, uh, dingen die hij dan blues noemde, maar dat was niet echt blues. Maar dat als er maar een beetje een trilling in zat... dan vond hij het al snel blues. Uh, hij was een groot... Uh, maar zat er wel de ziel van de blues? Ja, absoluut. Hij was een groot liefhebber en ook kenner... van de zwarte Amerikaanse muziek. En uh, hij vertelde een schitterend verhaal. Wat ik nooit ergens later heb teruggehoord. Hij, Want hij was vroeger een heel klein schriel jongetje. Hij was, niet, hij was niet altijd zo dik hij geweest. Dat hij, een Dat hij. Uh, er was een concert van Bibi King in het concertgebouw. En toen was hij 12 of 13 of zo. En toen heeft hij, uh, heeft, hij had geld voor een, samen met zijn vriendje voor één kaartje. En die jongen heeft toen een, uh, één kaartje gekocht. Een hele weie jas aangetrokken. En toen is André als een soort aapje aan zijn moeder aan die jongen zijn borst gaan hangen. En zijn zo, zo onder die. Die kepen, wat zal een keep zijn geweest, zijn ze met z'n tweeën naar binnen gekomen. Oh. Paul Reumer wordt de nieuwe directeur van de publieke omroep NTR. Hij volgt Joop Daalmeijer op, die, uh, die 1 september met pensioen gaat. Reumer begon zijn carrière bij de Tros, maakte later bij Endemol Namen. Hij was de bedenker van de Big Brother en van de grote Donorshow. En nu maakt hij dus een overstap van een commercieel bedrijf... naar de publieke omroep. Ik denk dat de onderliggende principes niet zo heel anders zijn. Hè. Uh, hoe je komt tot creativiteit, uh, het leiden van een bedrijf... Uh, is niet zo anders in het publiek domein als in het commercieel domein. Sterker nog, ik denk dat ik een hoop dingen die ik geleerd heb in mijn vorige baan of banen... heel goed kan gebruiken in, in deze nieuwe. Voor de zevende keer zijn uh, afgelopen vrijdag in Amsterdam... de 3FM Awards uitgereikt. Dat begon als een uh, klein, intiem spektakel. Is inmiddels een, uh, een waar media-event geworden. Via Nederland 3, 3FM 101TV en 3FM.nl... Kon, uh, kon mijn getuigen zijn van de uitreiking. Grote winnaars van de avond waren Caro Emerald... de band Go Back to the Zoo... En de jeugd van tegenwoordig die het publiek op de bekende wijze toespraken. Thank you! Deze hadden we niet zien aankomen, dus dan is het altijd extra leuk. Als je dan denkt onder de kerstboom van. Oh, er zitten sokken in. Maar dan is het gewoon een bam, een drie of een, Dan is dat fantastisch. Dus dank jullie hartelijk wel. Wat, je houdt het wel bij. Jan uh, uh, zijn bekende namen voor je nog. Carol Emerald. Uh, ja, Carol Emer ja, Emerald. Ja, Emerald. Dat vind ik niet zo vreselijk aan, Moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het een Nummer beetje. Één in Nederland. Ja, weet ik, weet ik. Maar het is. Um... Maar iets te veel uh, in onze sfeervolle lounge treedt vanavond op, uh, ja. Carol Emerald. Dat, heel iets te uh, weinig schurende muziek, vind ik. De jeugd van tegenwoordig vind ik bijzonder geestig. to de Soer heb ik voor het eerst gezien eigenlijk uh, de, uh, in, de, in dat programma. Dat was toch die jongen met die Amerika Amerikaanse vlag. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Dat vond ik wel aardig, ja. Ja, kijk, het is natuurlijk. Ik, het Park de oude meester. Zou, nee, nee het, zou, het zou natuurlijk heel erg zijn als ik ging zeggen: Ja, geweldig. En ik, ik denk dat ze, als ik zou zeggen: ik vind het, De 3FM vind ik een geweldig, geweldig programma. Dan zouden ze zich toch bij de 3FM ernstig achter de oren moeten gaan nou, kappen. Ja, zich je. je af te denkt, vragen, van wat, wat doen we mis? Nou, weet je, uh, uh, oudere mensen kunnen ook het gelijk aan hun zijde hebben omdat zij veel kennis meebrengen. Ja. Je, hebt, je, bedoel, je kunt het wel in perspectief plaatsen. Ja, maar het is wel zo dat, dat, dat ik eigenlijk op mijn leeftijd... niet echt meer een mening moet hebben over, maar... over dat soort muziek. Vind ik hoor. Maar goed. Het... Het, is, het mag, tuurlijk. Het is jouw mening. Veronica Televisie cancelde donderdag de film Falling Down. Erik Dekker van SBS Nederland, waar Veronica onder valt. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Dekker, wat was voor u de reden om die film uh, van het programma te schrappen? Nou, de film gaat uh, over een man die, uh, die uh, op een gegeven moment doordraait... en allerlei winkels binnenloopt... en op een gegeven moment met een, uh, met een pistool uh, door de buurt loopt... Om, uh, om ze gelijk te gaan halen. En uh, nou ja, wij vonden dat niet helemaal gepast uh, in de week naar Alfa de Rijn. Nee, dat begrijp ik, maar toen kwam Mission Impossible... en dat is ook geen geweldloze film. Nee, nee, het gaat ook niet zozeer zo omdat het helemaal geweldloos is, omdat denk ik dat uh, we alle zenders uh, helemaal moeten aanpassen. Uh, maar uh, het thema van de film lag zo dichtbij, het gebeurde al aan de rijn dat we dat we vonden dat we dat in ieder geval niet moesten doen. Nee. Uh, uh, dus uh, we hebben voor een andere film gekozen. Ja, wanneer, wanneer valt zo'n beslissing? Geef ons eens een inkijkje. Nou, op het moment dat zoiets gebeurt, uh, zaterdag, dan, dan ga je natuurlijk meteen zelf kijken wat je gaat doen. Uh, in ieder geval begin je met het nieuws. Je gaat het extra van Nederland doen en je gaat meteen alle zenders langs om te kijken of er in bepaalde series of films uh, uh, ja, zenuwen zitten die, uh, die aanstapgevend kunnen zijn op dat moment. Dus daar gaan we iets mee naar kijken. En ja, vanaf maandag bekijk je naar de hele programmering van de komende week. Want dan hebben we hebben eigenlijk vrij snel besloten om, uh, om de film om te ruilen. Ja, en, en, en gebeurt het geregeld dat u moet kijken deze gebeurtenis? Wat uh, biedt het programma? Met enige regelmaat. En dat is meestal nooit een goed teken. Dus, uh, uh, ja, dit soort dingen gebeuren natuurlijk. We hebben het de Koningendag gehad. Uh, ja. Al van de Rijn of een hele grote brand. Uh, ja, daar kijk je natuurlijk wel naar. Het is een, uh, zoals als een film Falling Down ook. Al, al, al, al stoot je één iemand voor het hoofd, dan is dat nog te veel. Uh, dit is natuurlijk een kleine moeite om zoveel op een later moment een keer ja. te zenden. Ik dank u wel, Erik Dekker van SBS Nederland, voor deze, voor deze uitleg. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. De Jules van der Wart, vliegende kiep in uh, wat zijn, Schimmert. Ja, Schimmer, dat ligt vlakbij Nutt, bij Elslo, bij Stein. Uh, het is een beetje het bovenste gedeelte van, uh, van Zuid-Limburg. Sever Gozen woont in de buurt. En uh, het aardig is, uh, Sever is helemaal gek van wielrennen. Hij heeft net ook al uh, wat gekeken van de koers. Sever Gozen, welkom. Wat, wat heb je gezien uh, vanochtend? Nou, ik ben eerst naar uh, Elsloo gegaan. Daar komen ze voor de eerste keer moesten ze daar klimmen. Dat is maar een kort stukje, 150 meter uh, in de, op de Maasberg. Daarna gaan ze naar het uh, noordelijkste gedeelte van Limburg. Dan komen ze tot Zitta, dan komen ze terug naar Beek. Dan pakken ze in Beek de, de Adsteeg. Dat is een klim van 500, 600 meter. Daar wordt nog alles het verschil gemaakt. In, de, in die zin dat een kopgroep die in het begin van de koers ontstaat... meestal daar gevormd wordt. Nu was dat niet, alles was nog samen... Dus op die, die, die twee plekken heb ik ze gezien. Ja. Voor mensen die niet zouden weten, je bent geen wielrenner, hè? dat had je graag willen worden. Maar je bent voetbaltrainer geweest bij PSV, bij Krampus East in Japan, uh, Rode JC, Maar je bent ook nog werkzaam voor VVV. En gisteren moest Rode tegen VVV en je hebt 5-2 verloren. Dat was niet best. Nee, dat was heel slecht. Ik moet zeggen, uh, complimenten aan Roda. Die is heel erg goed. Iedereen kent de kracht van Roda, maar uh, het lukt hun altijd. Veel lopende mensen, veel beweging in de ploeg, scorend vermogen. Nou, dat buiten Roda heel erg goed uit. Dus eerst complimenten aan Roda, maar daarna moet ik ook zeggen dat de uitvoering van VVV, wat op papier er goed uitzag, gewoon heel slecht gedaan werd. Kijk, en dan, dan loop je constant achter de feiten aan. De pech die je dan ook nog hebt. Ik denk dat twee, misschien wel drie van de vijf goals die Roda maakt... eigenlijk afgekeurd hadden moeten worden. Maar dat doet niks af van de prestatie van Roda. Maar dat zijn dan dingen ja, die werken dan ook nog tegen je. Je mist sowieso. Als VVV zijn er een paar belangrijke spelers. Voor Ijezevic en Toot, dat zijn dus de twee mensen op het middenveld die uh, toch ook voor de balans in het team zorgen. Ja, die waren er niet. Dus alles valt dan ook samen. Kortom, een goede prestatie van Roda en een hele slechte van, uh, van VVV. Op basis van, van uh, ja, de uitvoering, maar ook op basis van wedstrijdmentaliteit. Ik denk dat ze in alles faalden. Nu dus zijn we van buiten naar binnen gelopen. <kijkt> Kijk ik naar een bord, zie ik uh, <coughs> Ramon staan, uh, Lars, Martijn, Denny, Rayan. Ik ken ze niet, maar ze voetbal bij VV Schimmert. Hè? Ja, Daar ja, doe je ook iets voor, hè? Ja, Nou, die kwamen voor de winterstop zonder trainer te zitten... en zijn bij mij uh, thuis geweest om uh, aan mij te vragen... of ik iets voor de club kon betekenen. Toen heb ik gezegd, ja, hoe hadden jullie dat gedacht? Ja, Dat wisten ze ook niet, met andere woorden... Ik heb gezegd, nou, in de beperkte tijd die ik heb, wil ik jullie in zoverre helpen... dat ik samen met de trainer van het tweede elftal af en toe het elftal train... en een enkele keer ook op zondag bij de wedstrijd kan zijn, zoals vandaag dus ook. Het gaat wel te kosten van de Amstel Gold Race, maar dat moet dan maar. Ja, tegen wie spelen jullie vanmiddag? We gaan naar de koploper toe. ASV is Ambi. Dat is een dorp uh, ten noordoosten van Maastricht. Uh, ja, een team die er uh, eigenlijk met koperschotels boven uitsteekt. Wij staan laatst, dus we kunnen onze borst nat maken. Ja, bij VVV met Schimmert gaat het dus beide niet goed. Nee, dat klopt. Dat dat klopt. Niet met jou te maken. Het zou kunnen, het zou kunnen maar uh, we doen ons best. Ja, nee, we staan hier in een café en het, het grappige is, uh, jullie hebben wel een clubhuis... maar er is een afspraak met de kroegbaas, al sinds uh, jaren 70... dat bij elke uitwedstrijd uh, de spelers van de amateurvereniging zich hier verzamelen. Ja. Uh, Clubes wordt gebruikt vooral voor de thuiswedstrijden. Ook na, ook na de wedstrijd. Maar voor een uitwedstrijd is dus het hier verzamelen. En komen ze ook na de wedstrijd hier terug. Hartstikke gezellig. Dan komen de jongens van het eerste elftal. Maar ook voor de tweede. Als die sminners hebben gespeeld. Of de dames. Dan is het gezellig en druk hier. Ja, die afspraak er En daar houden mensen zich ook aan. Toch zeg je al een beetje jammer. In het tweede gedeelte gaan we er langer over praten. Je had liever misschien met je fietsje. Langs het parcours van de Gold Goldrace gegaan? Nee, goed. Ik heb die keuze gemaakt. En op het moment dat ik tegen een club, tegen mensen in dit geval. als ik er afspraken mee maak en ik geef aan dat daar waar het kan, dat ik de club wil helpen. dan kan ik wel zeggen: ja, ik kan vandaag niet, want ik moet de Amstel Goldrace zien. Hoe graag dat ik het zou zien, maar dan gaat die eerste afspraak voor. Ja. Ik hoorde net van Gio Liepens dat er vier uh, mannen aan de kop liggen. Maar uh, heeft Nederland met Gezink nog een kans hebben? Ik denk het niet, zeker niet gezien de weersomstandigheden is bijna windstil. Het is lekker warm, dus laat ik zeggen, voor een aantal mensen, onder andere Geesting, moet zo'n koers zwaarder zijn. Ik schat een kanselare dus ook niet in bij de favorieten. Ik verwacht dat een vrij grote groep richting Finis gaat. Ja, dan komt het erop neer wie na 260 kilometer de Koburg op de meeste macht heeft. Maar dan komt het ook waarschijnlijk neer op mannen als Gilbert... Eh, Um, ja, goed. Aan die gasten moet je denken. Ik denk dan ook dat het voor gisteren niet zwaar, niet zwaar genoeg is. Oké, okay, dankjewel. Tot de tweede uur. Chef uh, Vergozen bij onze vliegende kip Chef uh, um, uh, Vergozen, ja, u kent hem natuurlijk. Uh, voetbaltrainer uh, in hart en hier. Veel betaalde voetbal binnen buitenland. Jan Donkers, te gast op de perstribune. Vele, vele decennia programma maken bij de VPRO. Uh, Amerikanist, uh, heeft veel gereisd in Amerika. Uh, heeft daar veel over uh, verteld en programma's natuurlijk over gemaakt. Maar ook een man, dat zei hij al eerder begonnen als popjournalist. Maar tussendoor, uh, Jan, heb je je ook met sport bezig gehouden. Vind jij uh, zo'n goldrace, is dat voor jou een, een, een dag uh, waar je dan bijvoorbeeld nog naar uitkijkt? Want wielrennen was ook een passie van je. Net niet. Ik denk het laatste uurtje, denk ik. Ja? Ja, het is, en ik, uh, de enige klassieker die ik graag helemaal zie is Parijs-Roubaix. Want dat is natuurlijk ongelooflijk. Het, het, het is van een mooi, het mooiste afzien wat er bestaat in de wereld. En uh, de Tour, de bergetappes, ja. daar ga ik altijd om elf uur... S ochtends ga ik, ga echt helemaal voor zitten? Ja, ja, ja, daar moet je ook niet bellen of storen of zo. Maar dat die... gebeurt weinig natuurlijk ook in die eerste uren. Ja, maar je hebt tegenwoordig wel... wel, wel uh, ze doen dat goed. Het is vaak al een al een aan het begin. Ja. En ook dan kunnen soms wel al grote beslissingen vallen. En uh, uh, ja, dat, ik vind dat geweldig. Het is voor mij een, een, een, een soort. Uh, het is een soort soap hè, eigenlijk, de tour. Met iedere dag weer een andere ontwikkeling. Alleen ja, die vlakke etappes, daar moet ik zeggen. Vroeger keek ik de hele drie weken altijd. Altijd. Ja. Uh, was ik gewoon drie weken met de tour bezig. Want tegenwoordig, al die, die massasprints vind ik zo vervelend eigenlijk. Uh, dat, vind, dat is niet echt iets voor mij. Dus uh, de bergetappes en uh, van de klassiekers, het laatste uurtje. Ja, nou ja, je kunt helaas vandaag de dag, uh, dat, dat, dat doen de verslaggevers natuurlijk ook, uh, al voorspellen. Uh, ze kunnen alles uitrekenen tot op de tiende van uh, ja. seconde. de seconde. Die kopgroep wordt dan en dan ingehaald ja. en wel en hm. bij kilometerpaal vijf voor de finish. Hè. Ja, dat gebeurt ook Dus van. dat haalt natuurlijk een hoop spanning ja. uh, uiteindelijk weg. Ik begreep één ding niet wat vergozen zei, dat, dat, uh, dat het in het nadeel was dat het mooi weer was... Ja, hij is toch, ik zou zeggen, hoe mooier weer hoe beter. Hij dat is toch niet prettiger dan in regen en wind. Ja, ja, hij is toch niet een echt, echt Hij een is geen mooi nee. Hij nee. heeft een nee, prachtig nee. voorseizoen gehad. Ja, nee. ja, nou ja, goed. Ja, Goos is ook een wielenkenner. Hè. Ja, ja, meningen divergeren. We gaan dat zien. Nou ja, hij noemde niet de slekjes over het nee, de... Die doen wel mee. Ja. Ja. Bij, de, bij de favorieten, terwijl ze allebei... Ja. en ja, dat is, ik ja. zou toch zeggen... ik wil op vijf uur wel graag... Uh, ah, dan ben je thuis, ze hoor, er zijn. Ja, ja, ja. Als je Hilversum uitkomt, van daar is een, een uh, spieren-voor-spieren-run ja. aan de gang... dus... Ja. De, het verkeer heeft daar ook last van. Um, Jij ja, zei, um, op kop van dit programma... je hebt gewerkt bij Hitweken. Ja. Ik denk al tegelijk, Aloha Hitweken. Dat, dat, dat was daarna. Ja, uh, oh, Hitweek -Hit heeft het. een jaar of vier bestaan. Toen is de doodstrijd al ingezet... omdat OOR uh, toen als concurrent op de markt uh, kwam... en veel beter was in het uh, verwerven van advertentie. Daar hadden wij het totaal geen zin in. Dat vonden we onzin. Ja, dat waren de jaren zestig. Dat <lacht> ja, ja, was een precies. vies komt ja, Maar ja, ja, je moest wel leven. Ja, ja. En, uh, en toen... Um, is het aloha? We moest, he, moesten moest moest iets doen. Uh, ja. Wat gaan we doen? Nou, laten we naam maar veranderen. Zodat het niet meer lijkt alsof het alleen maar een muziekblad is. Uh, en dus ook meer politiek, meer oh. andere dingen enzovoort. Ja. Maar het, het ging heel langzaam aan het bergafwaarts. En het heeft geloof ik nog drie jaar bestaan. Wat, wat onderscheidde uh, Hitweek van bijvoorbeeld uh, Tsuny Tunes van uh, Skip Voogd? Uh, uh, daaraan uh, voorafgaand? Nou, de, om, om te beginnen, de, de, het concept dat door Willem de Ridder en... Uh, uh, hoe heet die andere? Peter Muller werd bedacht, namelijk dat de krant oh, Dat is die voor... seks, meneer Van Laten, van ja, Candy en zo. Ja, precies. Uh, dat het de krant was voor de lezers. Ja. En dat was ook zo. Iedereen kon, en dat was op dat moment totaal uniek. Uh, iedereen kon gewoon dingen insturen en die werden ook bijna altijd geplaatst. Uh, soms uh, werd er niet eens naar gekeken, uh, maar uh, dat, was altijd, dat was vreselijk geestig. Uh, maar ook omdat het onderscheiden zich van. Kijk, Tunes was nog niet eens de ergste hoor. Je had muziekparade, Muziek Express. Ja, die kochten wij. Dat waren de bladen waarin alleen maar stond van. wat De songteksten? Ja, maar ook wat is de lievelingskleur van Mick Jagger en zijn lievelingseten. En dat is allemaal. wat deden jullie dan? Wat vroegen jullie aan Mick dan? Wat is je lievelingsvrouw? Wie? Ja, het leuke was dat, dat de mensen als Mick toen nog heel erg uh, bereikbaar waren. Ja. Hè? Uh, die, die, daar kon je dus inderdaad naartoe, naar zo'n persconferentie. Daar kon je vragen stellen. Ja, nee, wat wij ze vroegen... Nou, ik weet nog wel heel goed. Uh, wat voor vragen je stelde. Dat is <laughs> leuk. Um, dat we met de VPRO dus niet met Hitler, maar met de VPRO... een live-uitzending hadden in, de, in het Hilton Hotel... toen John en Joko daar uh, zaten. Weet je wel? Ja, in. die witte pyjama's, ja. Hebben we hebben drie ja. die live uitgezonden... vanuit dat uh, uh, <lacht> geen band laten meelopen. Dus het uh, is allemaal... Ja, het is echt ongelooflijk. Dat is jammer. Als je er nu over ja. nadenkt. Ja, maar we waren niet met... met, uh, met, um, met uh, met later bezig. Nee. Volgende week was er weer een uitzending. Zo ja, niemand zo... kon vermoeden dat dat uh, een geschiedenis echt, was. Nee. Nee. En, toen we, en toen mochten de luisteraars ook, geheel in de trant van, van Hitweek en Aloha, mochten toen ook vragen stellen aan de telefoon. was een hele operatie toen nog, want we hebben het over 40, meer dan 40 jaar geleden. En uh, er kwamen er ook dan vragen van uh, roken jullie hash in het Heel ton. En waarop Lennon in de gelachen uitbarstte en geen antwoord gaf. En een andere vraag was, uh, op welke frequentie vibreren jullie daar? Ja. Die jaren 60 vragen. Ja. En daar had hij een, weet ik, ik weet niet meer wat voor antwoord op... maar Joko die, die had daar natuurlijk uiteraard een antwoord op... van hoe er gefibreerd werd daar. En toen liet hij haar een hele, de hele tijd uitpraten. En toen zei hij, she's foreign, you know. Oh. Laten we even naar nu gaan. Uh, misschien volg jij dat soort ontwikkelingen uh, nog steeds. Er was onlangs een discussie tussen, ik meen, Menno Pot... dat is een <tossimus> popjournalist van de Volkskrant. Volkskrant heel goed. En dat ging uh, over uh, Justin Bieber, dat 17-jarige ventje. En, uh, en, en, en de fans, hè? Uh, ze waren het ni niet eens met de negatieve recensie van Pot over de zangen. De, het zangertje, moeten we nu nog zeggen. Het oh, wordt een grote jongen natuurlijk. En toen zat ook aan tafel presentatrice Sylvana Simons. En ze zei het volgende. Ik heb altijd moeite met recensenten die niet behoren tot de doelgroep... waar het concert of de cd voor gemaakt is. Uh -huh. En die er dan een oordeel over gaan vellen. Rock, rock recensenten die over een R&B-album uh, gaan schrijven. En mannen van middelbare, ik mag het zeggen... ik ben zelf ook bijna <lacht> leeftijd, die een tienerconcert gaan recenseren. Nou, ja, Heeft ze een punt? Wat Het heeft een hele beetje een punt. Kijk, aan de ene kant is muziekjournalistiek natuurlijk... net als alle journalistiek. Je moet uh, breed georiënteerd zijn... en niet alleen uh, je eigen voorkeuren... Uh, week in, week uit uh, bejubelen. Ja. Aan de andere kant... dat, dat idee van dat, uh, dat er uh, een, een doelgroep zou zijn. Ja, die, waarom ze zich zo druk erover maakt? Want die mensen gaan toch wel... die lezen, lezen Men op Pot helemaal niet eens. Dus uh, het zal Justin Bieber niet, niet, niet uh, schaden... dat Men op Pot er zo over schrijft. Zo laat dunkelend nee. over schrijft. Ja. He, dus, ze heeft een klein beetje... Een punt, maar het is eigenlijk het. Het, um, het, het is een irrelevant punt. Eigenlijk, oh Ja, ze zegt, die oude zuurpruimen moeten gewoon een mond houden. Ik, ik, ik ga uh, heus niet zeggen wat ik van jullie vind, want dat kan namelijk niemand iets Dat zou niemand iets moeten schelen. He, het is, uh, wij waren in die tijd natuurlijk heel erg bezig met muziek die niet commercieel en niet, niet gemaakt werd door de industrie. He, je had het eerste voorbeeld, uh, dat kan je, je ook nog wel herinneren: de Monkeys. Ja. Uh, I'm, die... I'm a Believer. Precies. Die werden, uh, er was een samengesteld, door de industrie samengesteld groepje. als antwoord van Amerika <sus> ja. op de Engelse Beatles. En die hadden een gigantisch succes. Ik vond ze wel aardig. Nou ja, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat die, uh, een van die jongens, ik ben die naam een beetje kwijt. Ja, die naam ik weet ik niet, maar zo herfeest. I'm a Believer. Ja. Nou ja, wij waren verplicht natuurlijk om dat ja. helemaal niks te vinden. Ja. Nou, dat, dat was natuurlijk ook zo. Hè. En, en vervolgens ging je vanuit dat oogpunt een zure recensie schrijven. Ja, ja, ja. Ik Terwijl de wereld er mee wegliep. Terwijl de wereld er mee wegliep. Dus, dus, het, het, het, en het is iets waar ik me eigenlijk helemaal niet meer druk over kan maken, moet nee. je heel zeggen. De, nee, nogmaals, het zou ze niets moeten kunnen schelen ja. wat, wat men op pot schrijft. Punt van zorg blijft, en daarom hebben we daar de stelling dit uur aan opgehangen. Radio DJs moeten weer hun eigen muziek. Kunnen draaien. We gaan, uh, we gaan eens kijken wat de TV bood. Want elke week uh, houdt Russecent Ron Vergouwen de ontwikkelingen op de televisie bij. Vooral uh, wat betreft uh, opvallende zaken, nieuwe programma's. En hij bespreekt ze in zijn rubriek Kastie Kijken. Was er nog wat op TV deze week? Kastie Kijken met Ron Vergouwen. Het blijft aanmodderen bij SBS6. Zo'n beetje alle nieuwe programma's slaan niet aan. En vaak komt dat omdat ze gewoon niet goed zijn. Maar inmiddels zit die zender in zo'n negatieve spiraal... dat zelfs de leuke programma's de kijkers ook niet meer kunnen bereiken. Neem nu hun nieuwste dagelijkse quiz. Kijk eens eventjes. 1 miljoen echte euro's. Je ruikt ze. Knisper in de biljetten zijn het. En ik sta op het punt om dit hele miljoen aan een koppel te geven. Alleen ze moeten nog wel even acht vragen goed beantwoorden. Dit is Show Me The Money. Een spannende show met een oogverblindend mooi decor... waar volgens mij concurrent RTL nog behoorlijk jaloers op is. Twee kandidaten moeten pakketjes echt geld inzetten op antwoorden van vragen. Doen ze dat fout, dan zien ze het geld onverbiddelijk onder hun voeten verdwijnen. Ja, een leuk programma dus, hoewel het tempo soms wel wat laag ligt. En het niveau van de vragen, dat is ook, uh, ja, bevreemdend. Aan welke kant van haar bovenlip zit de beroemde moedervlek Link. van Sidney Crawford... Rechterkant, linkerkant, dus moedig, <lacht> ja. kom op. 150.000 euro, wat gaat er vallen? Nee. Maar presentator boven en die heeft gewoon niet zo'n zin om de nieuwe Case 3 huis te worden. Nee, ik zou echt geen vragen willen stellen over kennis. Dat is inderdaad een beetje twee voor twaalf-achtige vragen. Nee, gewoon echt iets wat je denkt van: oh ja, hoe zat het ook weer in elkaar? Wie had er ook alweer? Een eerdere hit, was dat René Vroger of was het nou Gerard Jodi. Uh, maar het hoeft niet voor mij iets ingewikkelds te zijn. Het moet iets zijn waarvan je denkt: hé, hey, hoe zat het ook weer in elkaar? In navolging van andere landen waar de quiz al een succes is, wordt het ook hier slechts twee weken lang dagelijks uitgezonden. Event-tv heet dat volgens Bo. Twee weken moet het land op zijn kop staan. Zoveel mogelijk natuurlijk. En daarna dan, uh, gaan we weer een tijdje pauzeren en hopelijk komt het dan weer terug. Helaas besloot SBS in al haar wijsheid de quiz dagelijks op half acht te zetten. Een kapitale fout, want op dat tijdstip is de concurrentie van andere netten het allerhevigst. Aller en heeft bijna iedereen al een vaste kijkgewoonte. En een typisch SBS-programma is dit ook al niet... Ja, geen verrassing dus dat de kijkcijfers wederom geen deuk in een pakje boter slaan. Ik hoop echt op een wonder, maar de SS-SBS dreigt nu toch echt op de klippen af te stevenen. In de weken dat zo'n beetje elke talkshow zich met aldoen niet huistuin of keukenpsycholoog boog... over wat er zich in het hoofd van Tristan van der Vlis afspeelde... ging dinsdag het programma Labyrinth ook de hoofden van de mensen in. Om een andere reden. Niet alle psychopaten zitten in de gevangenis. Sommigen bevinden zich in de directiekamer. Recent onderzoek wijst uit dat 5% van de mensen die leiding geven, sterke psychopathische trekken heeft. Labyrinth over psychopathie. En zo kregen we in dit programma opeens een heel ander type van de psychopaat voorgeschoteld. Al maandenlang valt Labyrinth mij op door hun toegankelijke, maar intelligente manier van wetenschappelijk nieuws brengen. De VPRO en NTR dubben al jarenlang over hoe ze een goed wetenschapsprogramma moeten maken. Allerlei formules sneuvelden al de afgelopen jaren. Maar ik hoop dat de omroep met Labyrinth eindelijk een formule heeft gevonden die je nog een lange tijd mee kan. Het heeft er in ieder geval alle schijn van. Ook de enthousiaste presentatie van Erik Arends is niet geheel onbelangrijk. Want die wist zich in korte tijd al te ontpoppen tot de Hans Goedkoop van de Wetenschapstv. Dit was Labyrinth, tot in september. Ja, wekenlang is er gewikt en gewogen... moeten we nu wel of niet een inzameling voor het getroffen Japan op touw zetten. Want kon Japan dat nou echt niet alleen af? Ja, en als we iets zouden moeten doen op tv... moesten we dan alle zenders gebroedelijk laten samenwerken of niet? Want er was natuurlijk een risico... dat we inmiddels wel goede doelen moe waren met z'n allen. Uiteindelijk is veel te laat gekozen voor een actie vanuit de Amsterdam Arena... met een ratje toe aan optredens. Het zal echt vanuit een goed hart komen... Maar of er nu een helder idee achter zat? Ik ben Margret. Kijk, als je een inzamelingsactie houdt voor tv, doe dat dan goed... Maar als je kiest voor een actie vanuit een voetbalstadion... dan moet je dat weer goed doen. Ja, vanavond gaat dus hier een prachtig programma omhoog met allemaal mooie Nederlandse artiesten... de toppers, Jan Smit, Nicker Simon, Clemens Grace... Bizarre, en nog veel meer nog een operas uit het Nationaal Ballet uh, doen. Daarna is er een voetbalwedstrijd. Ja, een lovenswaardige poging, ook van de geluidstechnici... maar volgende keer toch maar gewoon even weer... inzamelkoningin Mies Bouwman bellen voor mm -hmm. een adviesje. Kastie Kijken, met Ron Vergouwen. Jan Donkers, VPRO-programmamaker. Meer dan 30 jaar reisprogramma's. Uh, uh, andere soorten van uh, journalistieke programma's. Buitenlandreportages, uh, uh, inderdaad. Uh, muziek. Ben jij ook een man die nog dit soort acties volgt? Dat je denkt van, Japan nee. erg, ik ga nee, kijken? helemaal niet. Nee. Nee. Ik heb heel even gekeken naar, de, dat was daarvoor... Uh, het was weer of, we een heel ander doel. Die avond in Paradies, hoe dat mensen leuk moesten, <coughs> moesten doen... Ja. En dat, nou ja, dat vond ik zo desastreus. Maar nee, nee ik, ga, ik ben niet iemand die, die een programma aan gaat zetten... om zich te ergeren, dus dat... Dat zit er niet is, in voor jou? Dat nee. zit er niet in van mij. En dit ook niet, nee. nee, nee ik heb wat fragmenten van gezien, maar het niveau... Nee, nee, ik vind helemaal niks. Sam Schilt, goedemiddag. Hallo. Sam Schilt is een groot man in Japan. Niet alleen letterlijk, want hij is K1-vechter. Won vier wereldtitels, meen ik, in die klasse... Uh, en uh, Sam, jij hebt uh, de slachtoffers uh, geholpen, hè? Uh, waar ben je geweest in Japan? Ik ben, uh, vorige week ben ik uh, in Japan geweest. En, uh, ja, ik, ik was erheen gegaan voor een uh, tv-show. En toen uh, wou ik eigenlijk ook een soort inzamelingsactie houden... vanuit uh, mijn, mijn team, zeg maar. En uh, dat hebben we gedaan. En wat heb je gedaan? Nou, ik ben uh, bij de slachtoffers op bezoek geweest. En uh, gewoon de mensen hard onder de riem gestoken. En daarnaast had mijn uh, management had nog uh, 120.000 euro ter beschikking gesteld... Samen met een grote sponsor om uh, allerlei, uh, artikelen mm. te kopen, zoals uh, luiers, uh, uh, schoolspullen voor die kinderen daar, uh, drinken, eten, uh, dat soort dingen allemaal. Mm. En waarom heb je dat uh, gedaan, behalve dat je uh, zegt ik heb al wat aan Japan te danken? Uh, daarom, ik, uh, ik, uh, ik vecht al uh, 17 jaar in Japan. Uh, ik vind dat uh, de, de berichtgeving over Japan, kijk uh, het wordt een beetje zo gedaan van die mensen hebben daar geen hulp nodig en... Uh, ik denk daar toch anders over. Hm. En ga je binnenkort weer terug? Ga je nog eens kijken hoe het, uh, hoe het daar dan is? Uh, daar heb ik nog geen uh, bevestiging van of wat dan ook mm. mee. Nee, want... Maar uh, natuurlijk volg ik het op de voet uh, van uh, wat er allemaal ont wat, uh, ontwikkelingen zijn. Uh, we hoorden dat je een, uh, een film gaat maken, een tweede film uh, binnenkort. Want uh, De eerste film was uh, Transporter 3. En, ja. en nu komt Amsterdam Heavy uh, uh, in Cannes in première? Ja. ja. Wat, wat voor rol speel je daarin? Ik ben daar ben ik een portier. Je bent uh, wat, bij ons. Uh, ik heb hier Jan Donkers uh, vroeger VPRO-tegen gast. Uh, wij mm -hmm. herinneren ons natuurlijk Anton Geesink in een film waarin hij een soort uh, oermensen speelde. Ja, heb je dat ooit gezien die beelden? Nee, nee, nee heb ik nooit gezien, nee. Nee, wat? Uh, ik bedoel, je treedt wel ook als het ware in de voetsporen, hè? Een topsporter, zeer beroemd in Japan, komt dan in een film terug. Ja, ja. Ja, wat vind ja, je nou, daarvan? Super. Ja, dat vind ik super natuurlijk. Ja? Krijg je dan ja. acteerlessen, krijg je bijles of je, blijf je natuurlijk uh, gewoon Sam Schild? Uh, kijk, in principe ben ik gewoon natuurlijk Sam Schild. En uh, op het moment als ik uh, echt uh, veel tekst zou gaan krijgen, ja, dan uh, moet ik inderdaad de acteerlessen gaan nemen, ja. ja. Is van belang voor de film uh, dat, je dan ook, uh, dat jij erin zit en dat hij straks in Japan te zien is, dat ze zeggen, hé, hey, dat is uh, Mr. Schild? Nou, misschien wel. Uh, kijk, dat, is dat hangt natuurlijk van de producer. Of die, uh, ja. die hebt daar natuurlijk een gevoel bij. Die denkt ja. van, nou. Als ik mijn film in Japan aan de man wil brengen, dan helpt het wel als ik erin zit, ja. Hij moet hem verkopen. Ik ja. hey, hey, dank je wel, uh, Sam. En, uh, uh, we zien naar de film uit. Sam Schilt. Ja. Dag. Jan Donkers, ja, jij herinnert dat natuurlijk. Ja, ja ik die speelde een spoor: Berenvel met, uh, ja. met zo'n uh, Flintstone-knuppel in de hand. Zo, zo ik, ik weet ik niet meer weten hoe die film zo, heette. Ik maar ik heb er vaag, vaag een beeld bij. Ja, ja. ja, ja. ja. Zeg, um, wij moeten het hebben over de stelling. Radio-DJ's moeten weer hun eigen muziek uh, kunnen mm -hmm. draaien. Je gaf al even aan, de muziekredactie werd door jou omschreven van de zender als muziekpolitie. Um, wat is er verkeerd aan dat uh, DJ's doen wat de muziekpolitie opdraagt? Of? Omdat je kunt horen dat ze er zelf niet enthousiast zijn over zijn. Ik heb de aller allerbeste herinneringen aan programma's, en dan niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, van disc jockeys die, die zeggen van moet je nou eens luisteren, wat ik nou heb ontdekt, en dat, is, dat hebben jullie nog nooit gehoord, dat is iets. En In zo'n soort enthousiasme ga je mee met iemand, en heel langzamerhand worden sommige disc jockeys ook uh, uh, je, je gids in, in het muziekland, mm. hè? en uh, dat, daar van dat soort radio hou ik, en niet van uh, de jockeys die maar achterloos aan elkaar praten en waar ook soms hoorbaar is dat, ja? dat ze niet echt uh, veel af affectie hebben met uh, het soort muziek wat ze moeten draaien. Maar nou ze we, moeten het dus draaien. We hebben in Nederland, toen jij bij de radio begon, hadden ja. wij nog de, de piraat Veronica. Ja. En die, en die ja, ja, deed ja, ja, natuurlijk ja. wel, uh, de muziek mochten ze zelf kiezen, ja. en ondertussen bleek dat wij met z'n allen voor een commercieel karretje werden gespannen. Hoe <laughs> mooi we het ook destijds vonden. Precies, want, want als, als zij vonden dat er bepaalde nummers in de top 40 in moesten, dan, dan gebeurde dat ook. Hè? Waar overigens misschien niet zo vreemd is ook veel mee mis was. hoor, toen. Want heel veel van die uh, die, chockies, die stonden daar wel achter. Tegenwoordig heb ik het idee dat ze er helemaal niet meer zo vreselijk achter staan. Maar nogmaals, ik, ik, ik luister. Ik, dit baseer ik op. Nou, laat ik zeggen, de laatste keren dat ik naar de uh, uh, radio 3 luister, en dat is wel een jaar vijf, zes geleden als ik het tegenwoordig. Ik heb tegenwoordig altijd radio 1 aan. Ja. Dus echt veel. Hoe het, hoe, maar we hebben, het over, we hebben het over het principe. En ik, mijn favori, favoriete radio is altijd geweest. Net zoals een boekenprogramma. Enthousiast iemand horen vertellen over. kijk, dit. Um, dit moet je lezen, oh. dit is, want daar en daar en daarom... dat, dat, ja, dat, dat vind ik veel aantrekkelijker dan, uh, dan het zomaar... Uh, ja, aan elkaar. En ook veel geschreeuw ook hoor. Ja? Ook, ja. Van wie in Nederland word jij uh, wel enthousiast? Welk Nederlandse uh, zanger, zangeres spreekt je aan? Uh, uh, ja, de, de, alweer... De, een beetje bejaarde smaak. Nou nee, dat zeg ik niet waar. wat ik zeg. De Dijk is eigenlijk al jarenlang mijn, mijn ja. favoriete Nederlandse band. Ik vind de Dijk geweldig. En het is ook niet. Weet je waarom? Omdat het ook. Nou wie ja, van de Lubbe wordt weggezet. Oh nee, wordt, wordt getypeerd, moet ik zeggen. Want weggezet klinkt heel negatief. Dat, dat is een dichter die uh, kans ja. ziet om mooi, mooi poëtisch te schrijven. en daar ook nog de juiste muziek bij te vinden. Ja, en uh, een van de redenen waarom ik ze zo goed vond en vind. is omdat het een echte soulband is. Ja. Maar dan met, uh, gemengd met het Nederlandse le levenslied. Want er zit een behoorlijke Jordaan-traditie ook in. Als ik goed naar ze luister. Maar het goede van is, want ik corrigeerde mezelf net. Om, ja? Omdat ik zei van ja, het is een beetje een bejaarde smaak. Maar dit is eigenlijk helemaal niet zo. Als je naar een concert van de Dijk gaat. dan zie je mensen van 15 tot 65. Uh, ze, dus, ze spreken dus blijkbaar iedere keer weer een nieuwe generatie aan. En dat komt ook omdat het een hele ja, het is geen rock and roll woord, maar een hele positieve band ja. is nou, als je Anouk uh, hoort dat en ziet of Ilse de Lange of Kane, is vind, dat. vind ik ook leuk. Of komt dat, vind te commercieel? Ik hou van de betere country en western, dus het zou wel raar zijn als ik Ilse de Lange niet zou. noemen. ja, vind ik Ilse de Lange. Hij go a long way back. Maar als jij naar Amerika gaat, ga je dan ook richting Grand Ole Opry? Nee, als je zegt ik hou van country en western, of is dat dan weer de commerciële kant? Dat is dan weer meer de commerciële kant waar ik niet zo vreselijk van hou, Toby Keith en zo. Nee, ik ga dan meer. Voor mij is Austin in Texas de muziekhoofdstad van de wereld. Daar heb ik ook een paar in en daar ken ik alle ins en outs. Dat is de thuisbasis van George Bush geweest hè? Yes. Ja, dat en is dat, geen vriend van je. Dat is geen vriend van mij en uh, het leuke was dat Austin... Uh, heeft hij heeft daar gestudeerd geloof ik. Hij is gouverneur geweest. Hij heeft Hij heeft ja. En uh, toen ik daar les gaf. Toen zaten zijn dochters, zijn twee dochters. Ja. Die, zaten, die, die, uh, gaf, die studeerden aan dezelfde universiteit. Je kon altijd zien in welk, welk gebouw uh, ze les hadden. Want er stonden een paar van die klerenkasten. Uh, A ja, ja. uh, Anto ja. Geesting stonden daar uh, voor de deur. Uh, een boel over on onopvallend uh, opvallend zijn uh, gesproken. Ja. ja, nou ja, die meiden moesten natuurlijk beschermd worden. Hè, want vader was wel hoofdbewoner Witte Huis. Ja, maar het was wel. Het, was, het rare is dat. dat uh, ter, terwijl inderdaad Bush daar in die hoofdstad uh, al gouverneur zedelde en later president... dat het een, een uh, centrum, centrum is van progressieve krachten. Uh, Austin is een hele progressieve stad. Het heeft altijd democratische afgevaardigden in het, uh, nou ja. in het huis en in de senaat. Uh, en uh, de, de kranten zijn er links en progressief. Dat is een, nee, heel, heel typisch. Ik weet so, dat er ook een Wildflower Center is hè, van Lady Bird Johnson. De yes, first ja. lady ja. van de democratische president. Uh, Lyndon B. B. Johnson. B. Johnson. Ja, ja, ja. Ja, zij was een uh, groot, groot beschermer van... Plant en dieren. Uh, ja, plant en dieren. Ja. Ja, ja. uh, heb je heimwee naar dat soort orde? Als je hier nu zo op ja. een zondagochtend in Hilversum zit te ja. praten daarover? Ja. Ik ga, ik, ga met, nee, ik ga er met regelmaat heen, maar ja. Ja, de laatste tijd toch... Ja, ik moet het allemaal zelf betalen tegenwoordig. Hè. Ja, Dat de VPRO is, doet het niet meer mee, hè? doet niet meer mee. Wat ik wel doe, is nog wat ik even heel kort zeggen. Ja, ik mee, heel ik heel ben kort. bezig met een muzikale reis door, door Amerika. Ik treed op samen met uh, twee uh, muzikanten. Albert Lange en mijn naamgenoot Edo Donkers. En maken we een muzikale reis. En daarmee uh, gaan op, we... De, of via de theaters? Gaan we het Nederlandse theaters. Wat uh, interessant. Af, aanstaande dinsdag in de Schalm in Westwoud. Kijk, en het moet vooral ge geen werk lijken, hè Jan? Het moet, Absoluut. Uh, moet vooral veel plezier zijn. Heel veel plezier. Ik vertel verhalen, zij maken muziek... en uh, hele mooie beelden erbij. Ik uh, vond het uh, plezierig dat je hier was. Leuk om te hier te zijn. Fijn. En het uh, komt natuurlijk Kees Priem. En dan gaan we natuurlijk over wielrennen praten... over de goldrace en tal van andere zaken die daaraan te relateren zijn. Tot zo dadelijk. op Radio 1. Zometeen om 2 uur de Eredivisie. NEC Ajax. Oh, dat is heel mooi. De Graafschap 20. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. Irak, SPSV. Ja, niet te binnen. En Feyenoord Willem 2. En ook hockey en wielrennen de Amstel Gold Race. Om straks te gaan beginnen aan die klim van de Kouderberg. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.